Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dik te Hark met het NOS Journaal. Dit jaar is een recordaantal van ruim 8000 bedrijven failliet gegaan. Tot nu toe was 2005 het jaar met de meeste faillissementen. De klappen vielen vooral in de bouw, de autohandel, detailhandel en de industrie. De uitkeringsorganisatie UWV zegt dat dit jaar veel kleine en middelgrote bedrijven failliet zijn gegaan. Een Kamermeerderheid is het met de minister Heersbal eens dat zo snel mogelijk alle passagiers op Nederlandse vliegvelden moeten worden gecontroleerd met een bodyscan. Wel hameren de voorstanders erop dat de scan alleen niet voldoende is. Ook de lijsten met mogelijke terroristen moeten beter worden bijgehouden. Groot-Brittannië heeft de gevluchte Shia van Iran dertig jaar geleden laten weten dat hij niet naar Engeland moest komen. Blijkt uit archieven die nu openbaar zijn gemaakt. De sjah was in 1979 voor de islamitische revolutie gevlucht naar de Bahama's. De Britse regering was bang dat hij zich op zijn landgoed bij Londen zou vestigen. Dat zou volgens toenmalig premier Callaghan leiden tot problemen met Iran en zou het personeel van de ambassade in Teheran in gevaar brengen. Met een speciale diplomatieke missie werd de Shah ertoe gebracht niet naar Londen te komen. De Shahen vechtte ze later jaar, dat jaar in de Verenigde Staten. De Iraanse revolutionaire gijzelden daarop het personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran. Aan die gijzeling kwam pas na 444 dagen een eind. De winnaar van de beste droombaan ter wereld is gestoken door een giftige kwal. In mei won de Brit Ben Southall een wedstrijd van een Australisch toerismebureau. Hij kreeg 80.000 euro en mocht een half jaar op een onbewoond tropisch eiland passen. Southall heeft in de laatste week van zijn verblijf een steek van een Irukandji-kwal gekregen en is niet groter dan een lucifer. Hij kreeg koorts en hoofdpijn en werd misselijk. Door een aantal injecties van een dokter en door veel te slapen kwam de Brit er weer bovenop.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 That's <laughs> Presidential party. No one wants to dance. Looking for a new star to put you in a trance. Let's go. On. Got to be a man of war California dreamers singing in the sand The Hollywood squares are living in Disneyland